Café Chantan. Hartelijk welkom allemaal en ook een speciaal welkom voor de vaste luisteraars in Zuid-Afrika, Noord-Amerika, Frankrijk en Spanje. Vandaag een live registratie van 19 februari 2012 en dit is de zesde Café Chantan van dit seizoen. En dat allemaal weer live vanaf het podium in Café J.P. aan de Veemarkt in Hoorn. Ik zit hier in Radio 501 Studio 11 en we schakelen straks live over naar Koen. maar eerst nog wat informatie. Café Chantant brengt Nederlandstalige muziek met teksten die een vilijn randje kunnen vertonen. En dat alles onder de muzikale leiding van Feiko de Leeuw. Ik zal jullie even vertellen wie er voor de pauze zullen optreden. Maartje Brand die zingt Slagers zijn altijd dik. Helen van Wessel, die zingt De Medemens. Erika Nunnings die brengt geluk. Cora Liesout, ik schreeuw. Ben Beemster, de verre vlek op de muur. Helene Budijn, wie zal mijn wagen duwen? Yvonne van Diepen zingt, maak van je hart geen moordkuil. Marijn Bakker uit Leiden, die komt met afscheid van een rol. En Samir en Andries eh, samen zingen alleen. En Marielle Hoogland, die komt met Zuurkool, met worst. Tot zover het overzicht, we gaan nu overschakelen naar het live podium van Café Chantal En ik ben er straks weer in de pauze met lekkere muziek. En voor nu veel plezier met Café Chantan. Uh, rond je gesprek af, want dan gaan we beginnen met weer een nieuwe aflevering van Café Chantal. Jeetje, wat is het eigenlijk uh, vol, mensen? We dachten van, er nou, komt bijna niemand, omdat we aangekondigd hadden dat uh, deze aflevering over dood... En uh, afscheid gaat. En uh, dus dat valt me toch wel op uh, hoeveel behoefte daar dan uh, weer aan is. Maar ja, het is winter hè. Het is natuurlijk ook uh, het seizoen van uh, schoonschip maken, opruimen. Zodat we straks lekker de lente weer in kunnen springen. Er is dus ook uh, via de website enorm veel uh, verzoeken geweest. Wat ik ook niet helemaal begrijp. Want ja, je weet dat Café Chantal ons doorgaans toch om te lachen. Tenminste gedeeltelijk. Heel veel verzoeken dat we nou eindelijk eens uh, wat serieuze, mooie luisterliedjes uh, konden doen. En oh, maar nou begrijp ik het. Dat hebt u. Dat hebt u natuurlijk allemaal ingediend. Van kunnen we eindelijk alsjeblieft eens een paar leuke, mooie luisterliedjes. Liefst over dood en afscheid. Maar nou begrijp ik het. Want eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 13, Inderdaad, stukken 95 reacties in het gastenboek. Alsjeblieft, een paar mooie luisterliedjes. Liefst over dood en afscheid. Nou, dat begrijp ik. Dan hebt u het, het zwaar en wij zullen u een klein beetje helpen. Uh, want het kan altijd nog erger. Dat zult u vanmiddag wel horen. Maar we beginnen met een uh, vrolijk, uh, lief liedje van Maartje Brands. Want met Maartje is iets aan de hand. Dat zie je eigenlijk al meteen als je naar haar kijkt. Goeiedag, goedenavond. Um, er is iets met haar. Ze heeft een soort aureoltje of zo. Dus is, kijk, dit is Maartje. is Maartje Brand. Ze heeft een soort je hebt een soort aureool, Maartje. Iets van, dat, iets van geluk om je heen hangen. Klopt dat? Ik weet er niks van. Oh. Slagers... Zijn meestal dik. Slagers zijn meestal dik. Je ziet nou nooit, er is een slager. Waarvan je denkt, wat is die mager? Nee, slagers zijn meestal dik. In Zweden is het meestal koud. Meestal koud. In Zweden. Is het meestal koud? meestal koud? Je ziet nou nooit, er is een zweet waarvan je denkt, die heeft het heet. In Zweden is het meestal koud. En hazen zijn meestal bruin. Meestal bruin. En hazen zijn meestal bruin. meestal bruin. Je ziet nou nooit, er is een haas waarvan je denkt, turquoise, nee hazen, zijn meestal bruin. En boter dat kan smelten en een steltloper heeft stelten. En in een krentenbol zit meestal wel een krent. Net dat het een feit is dat jij de allerliefste van de wereld bent. En paarden houden meestal niet van carnaval. Niet van carnaval. Paarden houden over het algemeen meestal niet van carnaval. Over het algemeen meestal niet van carnaval. Je ziet nou nooit, er is een paard met een feestneus of een baard. Nee, paarden houden meestal niet van carnaval. Nou, zoals u weet is het tweede nummer altijd een, um, ja, een protestzong. Uh, uh, dien uw ideeën in en we hebben weer 95 ideeën... Oh, sorry, ja, ik, ik maak plaats. Ja. We hebben alweer 95 ideeën op het gastenboek van de website uh, gehad. Ik uh, zat van alles tussen, Polen, uh, uh, echt... Uh, en ik, ik heb geen idee waar jij het over gaat hebben, Helen, maar uh, je ziet er wel heel boos uit. Dus ik ben wel heel benieuwd. Goed zo! Ja, we lopen even een beetje vlot naar binnen allemaal. Goed. Zal ik mijn gitaar een beetje ontstemmen? Wie staat er nou steeds met zijn bus op mijn stoepie? Als ik net even lekker door het raam kijken wil. Of ik zit op de snelweg en ik heb een keer haast. Een recht voor mijn auto, een eeuwigheid stil. Wie zegt er altijd... dat Fijco, je speelt veel te langzaam. Wie speelt er altijd veel te langzaam? Jezus man, zo kan je dat toch niet zingen, Wie staat er nou steeds met zijn bus of mijn stoepie Als ik net even lekker door het raam kijken wil Of ik heb een keer haast en ik zit op de snelweg Recht voor mijn auto, een eeuwigheid stil En Wie belt mij altijd op als ik in de trein zit En schroomt daarbij zelfs niet de stilte coupé wie zegt altijd dat hij van alles wel iets weet. Maar heeft bij moeilijke vragen vaak ook geen idee. Wie maakt duizend producten terwijl ik niet kan kiezen. Wie maakt winst waar vaak vele anderen verliezen. Wie stemt bij verkiezingen de verkeerde partij. Oh, Wie steelt en bedriegt en wie liegt tegen mij. Dat is de medemens dat is de medemens hij doet nooit eens wat ik vraag en hij doet nooit eens wat ik Wie vervuilt al die straten, wie maakt verkeerde keuze, wie scandeert bij demonstraties, de verkeerde leuzen. Wie geeft niets om toekomst als hij maar wordt bevredigd. Wie is bij een grapje vaak meteen al beledigd. Wie, is, wie richt toch zijn huis in met van die foute meubels. Jezus, wat maakt toch die teksten die je niet kunt onthouden. Wie richt toch zijn huis in met van die foute meubels. Van ongekapt hout uit een beschermd gebied. En wie eet toch die vis die uit de zee wordt getrokken. Maar de tijd om te groeien, nee die geeft hij ze niet. Wie praat over liefde als ik één groot brok lust ben. Wie roept mij steeds terug als ik eventjes wegren? Wie geeft mij geen ruimte om te zijn wie ik wil wezen? En wie lijkt al mijn gedachten beter dan ik te kunnen lezen? Wie voert toch die oorlog terwijl ik hunke naar vrede? Wie heeft in mijn jeugd toch mijn kat overleden? Wie stuurt mij naar buiten als het giet van de regen? Oh, wie steelt en verdriegt en wie zit mij steeds ...steeds over mijn grens. Het is een akelig mens. Oh, die medemens. Maar, uh, Jezus Christus, wat heb ik het warm. Het is nu genoeg, dames en heren. Het is tijd voor actie. En ik verwacht u er allemaal bij. We gaan met z'n allen. Trekken we het in strijden. Die medemens, zijn eigenlijk chronisch... Uit ons leven te verwijderen. Het is dus tijd voor actie. Actie. Actie. Actie. actie. actie. actie. actie. Actie. Tijd voor represailles. Dank je Samir. Daar zie ik de actie voor. Het is echt een zot. Tijd voor actie. Die medemens moet kapot. kapot. Ja, de medemens. Oh. Hij doet nooit eens wat ik vraag. En hij gaat steeds over mijn grens. En daarom, dames en heren, vandaag opgericht, schrijf we al in, meld ze alle aan. Meldpunt Aanmel. Ah, nou. Dank je wel. Ik ben irritant, maar dank je wel. Ja, ja. Ik ben er zelf een beetje van geschrokken, maar uh, uh, uh, het wordt, daarom vind ik dan uh, dat er dan nu een heel mooi en lief liedje moet komen. Dat vindt u ook. Ja. En uh, dan vraag ik eigenlijk het liefste en het mooiste uh, meisje naar voren die in het team zit en ook die er het gelukkigste uitziet. Ik denk, Erika, ben jij hier? Oh ja, kijk, moet je kijken. Dat is toch één en al geluk. Dames en heren, Erika Nannings. Kunnen jullie achter de bar iets zachter gooien met glas? Want uh, dit is namelijk een ontzettend uh, breekbaar liedje. <lacht> ja, maar helemaal. Ja, zo is het wel goed. Zo is het is precies het goede niveau. Leven jullie nog daarachter? Oké. Oké, Erika. Het geeft helemaal niks, joh. Nee, het geeft helemaal niks. Want als je eenmaal gelukkig bent, dat dan geeft hij niks. Geeft meer. Hmm... Zo'n wolpluis uit de droogmachine, niacinthe. En als je in de zomer met je blote voeten in het gras. Ik ben eventjes... Uh, ik, ga, ik, ik gooi ze door elkaar. Al die gelukkige momenten. Ik Is heb ook... toch... Uh, wil je nou echt eens naar mij luisteren? En ja. niet meer zoveel xeroxat nemen voordat je op moet. Dat scheelt enorm. Zo'n helder hoofd is te... Goed, nog een keertje, oké? Okay? Ja. Denk... Luister goed. Dames en heren, help Erika, help me een beetje. Hou je handen zo. <lacht> Maak je neusgaten wijs. Haal hem, oh mijn tekst. En... <lacht> heel knap hoe je kan praten en tegelijk tellen je aanpassingen houden en laat los door je mond even een toon die je rustig maakt op je eigen frequentie Doe maar. Zo'n wolpluis uit de droogmachine en hyacinten. En als de thermos kan niet, doet een opschrijfboek met echte dichtbindlinten. En in je blootje onder kraakfris bedden goed. Grapjes maken, niezen, gekke kranten, koppen. De geur van... De geur van mandarijntjes en van warme wijn. Zomertijd en handgeschreven en verlopen.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 Boterhammen knippen om croutons te maken. Het eerste wit bier in de lente op terras. Dat je ergens nog gewoon mag roken binnen. Romantische comedies met you Grant. Paperclips en titels voor romans verzinnen.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 En lief, nu ken ik jou en doe jij met mij mee. Dus pluk ik nu de wolpluis uit je navel, liefje. En knippen we samen boterhammen voor croutons. En lichter s'avonds als ik thuis kom, weer een heel lief briefje. En lopen we samen blootsvoets door het koelste gazon. Ha ja, ha ha ha. Ha ha maar mee hoor. Maar... Ik ben nu bijna somber, want ik maak me grote zorgen. Ik vrees dat ik met jou niet meer gelukkig, maar manisch ben. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. na, na, na. Na na na, na na na. Snel even tien, ik zat deze kant op. Ja. Erika Nannings. Ja. Nou, dat vind ik ook het nadeel van, van gelukkig zijn. Je wordt er zo manisch van. Je wordt, je wordt druk, je wil rennen, je wil springen. Het is absoluut niet fijn. En dat bent u ook met mij eens, want anders was u hier niet op deze middag vol dood en afscheid. En als we het over afscheid hebben, dan, ja, dan zou ik eigenlijk... Je wilde het niet, want je wilde... Mag ik heel even, dames en heren? Uh, um, Cora, je, je wilde het eerst niet, maar ik vind het van een enorme moed uh, getuige dat jij uh, nu... Uh, je zielenpijn, uh, wat voor een Westfries echt heel bijzonder is. Om gewoon ook maar iets te laten zien van je gevoelens. Uh, dat doe jij dus nu ook. Terwijl je helemaal ook geen zangeres bent en doorgaans ook niet op het podium staat. Ik heb het gehoord. Het nieuws. Het is slecht nieuws. Ik vind het heel jammer voor jou. J Jullie hadden een relatie van tenminste anderhalve dag. En uh, ja, ik vind het doodzonde dat ook daar dan weer mogelijk... Nou ja, Voel je een beetje goed uh, om het... Uh, Denk je dat het gaat lukken? Nou, nou laten we maar gaan zingen. Dat, dat helpt altijd. Oké. Okay. Je kijkt me genies meer aan. Ik ga maar uit verdam. En zo verdwijn ik langzaam uit jouw leven. Ik min de moed te met al op te geven. Want als ik probeer te praten, hoor jij er niks meer van. Ik heel zo oftig wacht soms wel de hele nacht en als maar langer ben ik eenzaam blijven. ik heil nog nooit om eentje zoveel geven jij kan alles met me doen want je heil me in je macht en ik schreeuw het uit maar je hoort ik krijg, ik krijg je niet te zien. En ik schreeuw het uit. Ik schreeuw het uit. Zo blijven we alleen. Ik wil je echt niet kwijt, maar ik mis de zekerheid dat we elkaar. Altijd vertrouwen kennen Je weet het toch Dat je mijn liefste bent Maar ik weet ook zo onderhand Dat zelfs echte liefde slijt. En ik schreeuw het uit Maar je hoort me niet Ik krijg Ik krijg je niet te zien Ik schreeuw het uit. Ik schreeuw het uit. Zo blijven we alleen. Wat kan ik nou nog zeggen? En wat kan ik nou nog doen? Ik hel alles al duim. Ik probeer het je nacht. Eén keer uit te leggen. Dat ik wel vechten wil. Ik laat je zo niet gaan. Oh God, en ik schreeuw het uit. Maar je hoort me niet. Ik krijg, ik krijg, ik krijg je niet te zien. En ik schreeuw het uit. Zo blijven we alleen. Nou, ik ben blij, ik ben blij dat het eruit is. Nou, dat hij je mooi zingen, dat hij je mooi zingen. Dames en heren, ik hoef maar één plaatsnaam te noemen en u breekt los in gejuich. Als, dat niet meteen, eh, als u niet meteen los breekt in gejuich, dan doe ik er ook nog een, een beroep bij. Dan weet ik zeker dat u los breekt in gejuich. Ik noem nu de plaatsnaam Abbekerk. Nou, dat kan beter, dus ik noem ook even het beroep Timmerman. Maar dan ga je helemaal uit je dak als ik zeg Ben Beemster. Ik heb het vak gefluisterd, ook geroepen en gebruld. Aan die verfvlek op de muur heb ik totaal geen schuld. Als iemand er naar kijkt, krijg ik een kop als vuur. Maar aan die verfvlek op de muur heb ik totaal geen schuld. Ik leerde er mee leven, hij zit er al zo lang. Het is duidelijk te zien op het vergeeld behang. Het diepe rood van vroeger werd langzaamaan wat bleek. Mijn lippen gaan wat trillen als ik erover spreek. Ik zou er iets aan moeten doen, bijvoorbeeld een gordijn. Vanwege de bezoekers die te nieuwsgierig zijn. Ze wijzen naar de muur, tijdens het gesprek. Maar een gordijn staat op een blinde muur, vermoedelijk heel gek. En als ik met vakantie ga, knap ik beslist niet op. Die hele lange, verre reis, pook die vlek mij door de kop. Als ik meteen bij thuis kom, is mijn koffers neergezet. Ik kijk naar het behang en hol naar het toilet. Laatst was er een spion die belde bij me aan. En die vroeg zonder omhaal, waar komt die vlek vandaan? Ik zei dat het een mutatie was, een speling der natuur, maar dat ik totaal onschuldig was, en die vervlek op de muur. Soms denk ik bij mezelf, dit is vast voor iets een straf, maar eens komt de behanger en dan zijn we vanaf. Dames en heren, u weet het, het team van Café Chantan, oud en jong, eh, knap en, nou eigenlijk allemaal knap. <lacht> Heel, en, en, en uh, mensen die net beginnen en uh, mensen die uh, uh, al een tijdje bezig zijn, uh, eigenlijk mensen zoals u. Maar ook met vragen zoals u. En zeker als u uh, de gemiddelde leeftijd van het uh, Café Chantal publiek kijkt u eens om u heen. Kijk nou eens gewoon om u heen. De gemiddelde leeftijd van de café-chantant. Publiek is toch wel tussen 0 en 100. En uh, dat is met ons team eigenlijk ook zo. We hebben een paar leden van 0. Ja, die moeten nu aan de fles. Dus die kunnen we verder niet laten horen. Uh, maar we hebben ook iemand van zeg maar 99. En uh, de, de binnenwereld van een 99-jarige. Je begrijpt het. Uh, ook al is er misschien nog 25 jaar te gaan. Uh, het roept toch bepaalde filosofische vragen op. Over. Uh, nou ja. Uh, Sterfelijkheid en zo, dat soort dingen. Waar uh, de jonge mensen zoals ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn. Uh, maar daarom is het ook altijd fijn om even met Helene Butijn te spreken over dat soort dingen. Want je wordt er toch wel, wel bewust van dat... Uh, uh, ja, het is ook niet zo dat... Uh, ja, toekomst... De toekomst, zeg maar... Um, nou, ik, ik merk dat ik vol schiet. Had ik ook toen ik 50 werd. Eh, ik bedoel 40. Uh, maar dat zijn de gesprekken met jou, Helene, dat ik denk van ja, die verrijken mij echt. En uh, je had laatst ook weer zoiets en daar uh, ga je dus nu over, over zingen. En dat doet me enorm veel. Dus alleen mij doe je hier al een heel groot uh, plezier mee. Dames en heren, Helene Butijn. Even wachten. Hij wil niet. Help eens even. Nee, nou niet weer alleen met die microfoon standaard. Zo kan het ook. Het is al klaar. Weet je het zeker? Even kijken. Ja. Ga eens normaal staan. Hoe is dat? Ik vind het toch altijd weer apart dat mannen veel beter met langwerpige dingen waar je aan moet draaien. En om kunnen gaan dan vrouwen. Uh, sorry. Zo kan die wel weer. hè? Ja. En nou wil ik iets anders. Zo. Je ziet ze in de Efteling en ook wel in Slagharen. Ze duwen de debielen door de oude dierentuin. Ze snuiten natte neuzen en ze staan vaak mee te staren. Ze duwen ze door stad en land en ook door bos en duin. Ze vegen moeders billen af, ze voeren oude monden. Ze zijn ook in de weekenden, vaak dag en nacht de klos. Eentje die ligt door, en wie verbindt de wonden? En ze moeten dikwijls ook nog uren kijken naar de trots. Wie, oh wie, zal mijn wagen duwen? Wie, oh wie, doet mij door de stad? Wie, oh wie, en wie rijdt er uwe? Of heeft u het daar nog nooit over gehad? Er zijn er niet zoveel, dus het zal wel goed betalen. Er zijn er niet zoveel, dus het zal wel goed betalen. En dat hebben we, heb ik met het gesprek met Helene ook heel vaak. En dan, uh, dan zegt ze een sleutelzin, bijvoorbeeld, zoals nu. Um, ja, en dan, <laughs> Er zijn er niet zoveel. Hoe, hoe zei je dat nou eigenlijk ook alweer? Er zijn er niet zoveel. Uh, ja. Dus het zal wel goed betalen. Oké. Okay. Let op, mensen, want die mag je geen woord van missen. Hè? Daarom herhaalt ze het af en toe. Ja. Er zijn er niet zoveel, dus het zal wel goed betalen. Ze zijn al miljonair, of tenminste erg duur. En al valt er ook voor hen toch niet zoveel te halen. Zijn de druiven toch een beetje erg zuur? Zijn het dan alleen nog maar de idealisten... Die de wagens duwen, duwen door de stad? En zeg nou later niet dat we dat niet wisten. Zeg nou later niet op die momenten dat je beseft. Ik kom te zitten in zo'n wagen, want er komt een dag en dan loop je niet meer door. Wie moet je dan bellen? Wie moet je dan vragen? Misschien wil er dan niemand, zegt iedereen. Sorry hoor. Wie, oh wie, zal mijn wagen duwen? Wie, oh wie, duwt mij door de stad? Wie, oh wie, en wie rijdt u? Of heeft u het daar nog nooit over gehad? Want er komt een dag en dan zit je in die wagen. Want er komt een dag en dan loop je niet meer door. Wie moet je dan bellen? Wie moet je dan vragen? Misschien wil er wel niemand en moet er een hondje voor. Wie, oh wie, zal mijn wagen duwen? En wie, oh wie. Rijdt mij door de stad. En wie, o oh wie. En wie rijdt de uwe. Of heeft u het daar nog nooit over gehad. Het is weer tijd, dames en heren, voor... Um het, uh, het moordlied. Uh, wie kan dat anders doen dan uh, de in 1993 vrijgesproken uh, moordenares Yvonne. Maak van je hart geen moordkuil. Zeg nou toch eens eerlijk wat je op je lever hebt. Maak gewoon een keer een woord vuil aan dingen waar je anders nooit over hebt. Maak van je hart geen moordkuil, anders schiet je zomaar in de stress. Je voelt je kut, je voelt je kloot en je komt in ademnood. En zo ga je langzaam dood. Als je vent vanaf de bank... Hier met verbaal geweld de hele voetbalavond op de scheidsrechter scheld trap hem in zijn ballen en roep 2-0 laat die scheids toch eens met rust je bent zelf een hondenlul van je hart geen moordkuil loopt zo'n wijfie weer te klagen in haar beige regenjas over de tijd van tegenwoordig dat het vroeger beter was kroppen daar niet op Loop eens op eraf. Als jouw beste tijd geweest is, ga dan liggen in je graf. Maak van je hart geen moordkuil. Iemand in de buurt die jou op je billen slaat Onder het mond van een grapje Je weet wel hoe dat gaat Schreeuw dat iedereen het hoort Hé hey, vuile viezer, ik, Krijg de tyfus aan je skrotum En de aan je pik Maar ah, dat durf ik niet te zeggen hoor Misschien moet ik ook op zo'n moment uh, Piep doen of zo. Ja het is te erg Ja het is ook wel zo ben je wezen stappen met je vrienden tot heel laat? Zeurt je vrouw, waar was je, met wie heb jij gepraat? Ik was in de kroeg met een slet, nou goed Daarna heeft ze mij gepijpt, omdat jij het niet meer doet Maak nou, van je, je hart. hart, geen moordkuil Komt je baas weer eens bij je met een grap die echt niet kan? Lach dan niet schijnheilig, maar zeg er dan wat van Als ik lachen wil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 maar zit je in de zaal en je vindt dit niet zo leuk. Hou dan gewoon je bek dicht of je krijgt van mij een beuk. Goed mensen. Mensen, ze komt helemaal uit uh, Leiden. Ik wou bijna leiden zeggen, maar dat mag geloof ik weer niet. Want dat vind ik ook niet... Vind ik ook niet terecht, Leijen. En uh, ze heet Mareen Bakker en ze maakt uh, voor vandaag een uh, hele lange reis. Ze is namelijk uh, komen lopen. En uh, alleen daarom al verdient ze een enorm applaus. Mareen Bakker. Ach. Weet je wat ze zei? Ze zei, je moet even die microfoon doen. zit er vast. Gewoon een god microfoon. Ja. En net zoals Helene Butijn dat zo goed kan. Dus even ergens een, een, een beetje een, een lichtstraaltje opwerpen. Um, zoals mensen dat ook zo prachtig bij een begrafenis kunnen doen ook. Hè? Van die voorgangers, wie het, het is. Dat, dat zijn woorden die kan je zelf niet verzinnen. En um, ik stel ook wel eens voor wat zo iemand dan zegt als, als, als ik bijvoorbeeld uh, dood ga. Wat uh, nog heel lang duurt. Uh, maar ja, dan heeft zo iemand dan iets ingestudeerd. En, ja. en dan bedenkt ze zo'n zin als bijvoorbeeld... Um, zijn, um, zijn haren vibreerden net zoals zijn muzikale ziel. <lacht> uh, of zoiets. Of uh, hij bespeelde uh, de, de hele... Alle toonladders. <lacht> uh, maar in ieder geval. Um, afscheid. Want uh, daarvoor... Uh, Staat Marijn hier. Uh, Marijn, jij neemt afscheid. En ja. ik denk dat na dit lied men wat bewuster is van dat je eigenlijk elke dag, bij sommigen om de twee dagen, bij anderen. Twee, dag. twee keer per dag? Of twee keer per dag. Twee keer per dag, dat je dan iets nalaat. Ja. Dat je dan eigenlijk even afscheid moet nemen. Ja. En. Uh, nou, toen je het erover had, dacht ik, ja, dat is toch heel gewoon. Maar na jouw lied had ik iets van, ja, daar past wel een zekere gevoeligheid. Dat is heel moeilijk. Ooit was je mijn boterham met levenworst, een appel en een halve banaan. Wie had toen kunnen denken dat jij hier vandaag ineens als drol tegenover me zou staan? Wat is er in die tussentijd ontzettend veel gebeurd en wat zijn we dan veranderd allebei? Ik voel me honderd kilo lichter en jij zo groot en sterk. Dank je wel voor wat je deed voor mij Ik nam alles in me op wat ik nodig had van jou Jij gaf me voeding, jij gaf me leven Dat ik hier nu sta en dat ik ben geworden wie ik ben Heb ik te danken aan wat jij mij hebt gegeven En door jou zie ik nu eindelijk door de bomen weer het bos En daarom zeg ik nu Bedankt, Trol. je was een deel van mij, maar nu laat ik je los. We wisten allebei dat dit moment ooit komen zou, maar nu het zover is valt het me zwaar. Afscheid nemen doet nou eenmaal pijn. Maar jij en ik, we moeten verder. Het is genoeg zo, we zijn klaar. En nee, nee, ik ga niet zitten janken. Het is geen wereldramp. Ik ga niet dood. Sterker nog, het is een begin van een nieuw leven. Dus dat is mooi. Dus geen tranen, lieve drol. Ik hou me groot. Aan elk begin komt ook een einde. Maar ik denk dat wij dat Allebei wil weten, het was fantastisch. Maar de koek is op, dus vandaar dat ik jou net heb uitgescheten. Ik zal het missen, dat ik je nodig had. In een bepaalde periode van mijn leven. Maar het is goed zo. We moeten door, mijn lieve drol. Wij hebben elkaar niets meer te geven. Ik wens je veel geluk. Ik zeg tot ziens en adios. Vaarwel, mijn lieve vriend. Het is goed zo. Ik laat je los. begrijpt u wat ik uh, bedoel er, je gaat daar toch wat respectvoller mee om hè? met wat je elke dag nalaat ja. er is er een in ons gezelschap zijn er meerdere maar uh, die graag uh, uh, hun eigen nummers maakt en het zijn echt goede nummers en dat hoor je wel Samir en uh, met Andries op Cajon uh, ik zou zeggen ik ben heel benieuwd het is hoogstwaarschijnlijk weer een ontzettend vrolijk lied want uh, dat kan Samir wel hoor van die onbezorgde, onbezorgde liedjes. Hij is een zakenman. Van grote vaardigheid in kapitalen kringen, volledig ingewijd. Hij gaat van A naar B in toppen tijd. Hij leeft zijn leven als een korte baanwedstrijd. Hij doet alleen maar mee om te winnen. Wat heeft zijn vader hem van jongs af geleerd? Als je maar hard gaat en snel, ja dan kom je er wel. En een echte nummer één ben je per definitie alleen. Alleen, per David definitie alleen, alleen. Hij is doelgericht en boekt resultaat. Zijn elevator pitch is meer dan adequaat. Hij functioneert het best in liberaal klimaat. En heeft een BMW van liberaal formaat. Hij doet alleen maar mee om te winnen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 alleen alleen per David David David niet zie. alleen alleen alleen alleen alleen helemaal helemaal alleen helemaal helemaal alleen alleen, alleen per definitie per definitie En het laatste nummer voor de pauze. Dat, uh, zoals u weet is het gebruikelijk dat dat over iets gaat om, over, uh, om, om te drinken of te eten. Omdat dat dan in de pauze kan. Dat is een mooie, een mooie koppelstukje, zeg maar. En uh, nou, ik, Toen vroeg ik Marielle, kan jij iets met eten? En ik dacht, ja Marielle, moet je, dat is de ene, een en al charme. En ook niet echt dik. Uh, uh, dus ja, die zal wel aankomen met uh, bijvoorbeeld uh, Japans eten of zoiets met Japans. Zoiets, want het schijnt dat je daar niet altijd dik van wordt. Uh, of desnoods iets met uh, geraspte wortel. Maar nee hoor. Je kan me ervoor wakker maken. En dan bent u natuurlijk benieuwd wat dat is. warme zuurkool met worst, ja zuurkool met worst, dat is wat ik wil. Ik wil geen pasta, boerenkool of worteltjes taart. Nee, zuurkool, zuurkool, dat is de hit vandaag. Die Hollandse pot maakt mij zo gelukkig en zo opgewekt. Die goudgele kleur is alles wat ik wil op mijn bord. Lekker binnen bij de kachel, buiten sneeuwstorm, storm, hagel en vorst. Oh, zuurkool met worst. En zijn er zijn vast mensen die vragen tanks nu thanks nu... En zijn vast mensen die nu vragen wat denkt ze nu, die zijn niet bij als we een kaartje met enkel, die kol op het menu. En kaken trekken samen door de zure smaak. Maar dan is er iets je toe moet weten: je kan het ook met zoete dingen eten. Appeltjes of abriko's of peren kunnen de zure smaak neutraliseren. En al die worst die, worst, die warme worst, oh ja, die worst, die warme worst, die hoort erbij als kippenij. Ja, zonder worst is de kool als een brood zonder korst. Je moet het eens proberen. Kom op, dames, kom op, heren: het is heerlijk en onbeerlijk. Het is... Als het zomer wordt dan breken er hele zware tijden voor ons aan De supermarkt is open maar wat moet ik nu toch kopen? Ik wil zuurkool maar de zomer vraagt een slaat, salades, paprika, fris, fruit of papaya. Dus dat maak ik dan klaar, het hoort bij de tijd van het jaar. En spoedig is de wintertijd daar. Mijn hart maakt een sprongetje, lachen, sta ik dan weer in de keuken. Ik zoek mijn receptenboeken, stagen, reed om de zuurkool op te leuken. Weet ik even niks, zoek ik op Google. Zoek ik like, blijk opeens populaire voedsel. Op receptenweb plant je ideeën. Wat een feest, wat een feest. Hé, hey, kom je eten? Heel lekker eten. Ik ben beseten van su su su su su su su su su su su. Kom met wat. Da, da, da, da, da, da. Zal nooit vervelen, ik wil het graag delen. Dus schuif maar aan en eet. Het gaat door de mond, maar de achtergrond is de moeite waard. Let u op: de sukkel komt uit China en werd na een tijd via het oostblok naar ons toegeleid. Bij de Duitsers is kool een delicatesse. Het is multicultureel. Het is voor iedereen, elke man of meid. Wat te preen in deze tijd. Oh, die sukkel, die geeft me zoveel genot. Nee, er is niets wat ik liever eet, liever eet, liever eet Weg met nasi, weg met bami, weg met pasta en salami Ik wil geen bloemkool en geen rode, witte of Chinese Het is dus mijn inspiratiebron voor elk liedje, elk melodie, Ja, elke morgen als ik op moet staan, dan denk ik kool, ik kom eraan Ja, dit is mijn ode, ode aan mijn lievelingskost ter krijg zuurkool, zuurkool, op mijn bord en anders niet Syko syko met borst met borst Zuko Dankjewel Marielle. Dank jullie allemaal. Tot, uh, tot na de pauze. dat ik de Leonet zeggen. Het is pauze bij Café Chantal. Daar in uh, JP Koen gaat iedereen wat drinken bestellen. En ik ga ook wat te drinken inschenken voor mezelf. En ik hou natuurlijk alles weer in de gaten. Zodat we straks weer op tijd gaan overschakelen. Uh, even kijken. In deze pauze komt de plaat voor je hoofd langs. En een blokje met mededelingen en muziek. De van je hoofd is van Yellowstone en heet Time is Irrelevant, maar eerst Koer met Aken op de Maas. Ik ben straks weer bij jullie terug. Ik lig aan de Maas, op de dijk te kijken naar de aken. Voorbij gaan. Kom maar, chukertje bro, gadda, chukertje bro, gadda, haakken op de Maas. Pas aan de lijn, schip daar. Teer op de planken, koffie is klaar. Ik kom aan de Maas, op de Valtewaar. Tjubu tjubu Gadada tjubu tjubu Gadada Aken op de maas. Vlag in de wind Schipper aan het roer Hond aan een touwtje Bakkie A, tschukke tschukke nee, je drieën, Radio 501, 24 uur per dag, de beste muziek. Dit, Dit is deze week, de Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. vragen? Ik ben van Jantje Beton. Dat is voor buitenspelen. Want dat is superbelangrijk. Buitenspelen is gezond en leuk, maar vaak kan het helemaal niet. Er is te weinig plek. Of het is vies of vet saai. Jantje Beton wil het leuker maken. Geef ruimte. Laat ze spelen. Doe een gift aan de collectant of doneer online op laatonspelen.nl Droom jij van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 Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan Aap.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio, 501 van de Radio 501, daar de donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daar van de donderdag Radio 501.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 Bouw mee aan het nieuwe Apenhuis van AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw miles. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Een nieuw uur, met een uit je haren, jokke, jokke, trek je witte jukje aan. Toelaat laat nu maar je werk, de drommel mag het halen. Waai de grijze dagen uit je mooie hoofd. Ik neem alles op mij, ik zal het wel betalen. Je hebt het me zo lang al beloofd.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 Laat die lamme sokken en kom gauw mee naar buiten. Luister naar de wereld en kijk naar mij. De zomer en de zonde staan uitdagend te fluiten. Laten we de weegjes even vrij. Joker, joker, de schoenen van je voeten. Haast je, haast je of de wolken zijn ons voor.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 Word gek of ik ben dronken, jokken, kom nou, trek je witte jukje uit. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Welkom in het tweede uur van Café Chantan hier op Radio 501. Uh, tijdens de mededelingen en de van je hoofd heb ik nog even contact gehad met het live podium. En ik hoorde dat de pauze ietsje langer gaat duren. Uh, maar we houden het continu in de gaten. Dus je zult niets missen. Uh, straks in de tweede helft van Café Chantan kun je nog gaan luisteren naar Marijn Bakker. En uh, die zingt Jaap speelt gitaar. Marielle Hoogland, een leuke meid. Erika die heeft het over een Ikea-kastje. Samir Bashira met uh, Van Merderwijk. Cora en Helen, dat is Cora Lieshout en Helen van Wessel, die zingen Kan niet meer. Helene Budijn heeft vogelgriep. En de G-spots, ik volg hem. Dat was het programma-overzicht van de tweede helft, die ik straks gaat beginnen. Ik start in de tweede uur van deze uh, Café Chantal met joken van Jan de Wilde. En nu een heel mooi uh, lied, een hele mooie plaat van Ramses Shafi. Ik drink. Ik drink. Doe het licht alvast maar uit. Ga naar boven toe. En sluit je ogen toe. En sla. Ik blijf beneden En verzin ik in mijn verleden En ik drink Op wat ooit was Ja, ik beloof je Niet te veel Ik en van mijn Ik drink Op elke vrouw Die mij niet zag Op ieder kind dat ik niet had En jij die mij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 We schakelen even over naar het live podium, het live podium van Café Chantal in J.P. Koen. Aan het uh, groezen moesten horen, is het nog pauze en ik hoorde net dat Veiko de Leeuw op de piano nog een paar dingetjes uh, uitzoekt. Nou, geen nood, dan kunnen wij wat muziek gaan doen uh, vanuit Studio 11. En ik heb hier Lubbert en Poons met twee kleine mensen. een sigaret, allebei geen woorden meer, toch nog niet naar bed. Twee kleine mensen, de wereld zo groot. Een klok slaat het laatste uurtje dood. Weer een glas, weer een sigaret. zwijgen, denken aan weleer en straks aan bed. Zinnen lang zwijgen in zinloos gepraat. Zo wordt het dan echt vanavond laat. Weet je nog, Lubberts? Met wat voor hoop ik dit programma begon? Het was een luchtballon, maar ah, het nou! Nee, Erik, Lubberts, dit moest iets zijn met doorbraak en zo is Een progressief akkoord. Hey, kende u dat woord? Nog een glas, nog een sigaret, treuren om de werkelijkheid, denken aan je bed. Waar je mag dromen, het geeft niet hoe klein, van wat er gebeurd had kunnen zijn. Weet je nog de Ik weet het stil maar. Ja luister nou eens naar mij, ik wou de maatschappij veranderen.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 We schakelen weer even over naar het live podium. Even kijken hoe ver ze zijn. Nou, zo te horen hebben ze nog pauze. Nou, dan doen wij nog wat muziek. Uh, zes minuutjes uh, Toon Hermans. Ik hoop dat het lukt, want misschien moeten we overschakelen. Maar dat hoort je straks vanzelf. Uh, de tango van het blote kontje.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 Bal die Bilders en Hans Worst en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan dit is de tango van het koning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 Maar Tante Stin en Tante Nel en Tante Nora Die hebben van die grote dozen van Pandora <tieden> En ik zag een treurig dametje helemaal alleen Toen dacht ik bij mezelf, Verhip die heeft er geen <tieden> Dit is de tango van het blote mensje Hij zoekt zichzelf en stapt per uit zijn peignoir Zij draagt haar eigen borstjes, hij zijn eigen pensje. Waar eerst dassie zat, zit nu een plukje haar We hebben afgerekend met een vroom verleden Hier lopen mensen als herboren kinderen rond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 Ik, ik, ik verveel me ik een verveel beetje. Je? Ja, ik ga even met mijn balpen zitten spelen. Dat je balpen zitten te spelen, wat is dat nou? Even? Als ik me zit te vervelen, ga ik met mijn balpen spelen. Want dat maakt altijd zo'n leuk, leuk geluid. Wat ja, leuk geluid, dat kan. Erin, eruit, erin. Daaruit, erin, eruit. Erin, eruit, erin, eruit, eruit. Dat is mogelijk. Ja. Nou ga ik mijn balpen hebben, een knopje. Een en van binnen zit een veer. een veer. Dus als ik op dat knopje ja. druk, gaat mijn balpen op en You're talking to the Rhin, the Rhin, the Rhin, the, the, the Rhin, Leuk hè? Heel leuk. Eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, daaruit, erin. de Dan ga ik nou even een stukje vlugger. Vlugger? Ja. Als ik me iets te vervelen, ga ik met mijn bal bespelen, want dat maakt altijd zo'n leuk geluid. Leuk geluid. Leuk hè? Eruit, erin, eruit. Eruit, erin, eruit. Eruit, erin, eruit. Eruit, erin, erin. Nee, eruit. Wat maakt er nou uit? Nou, in of uit, dat hebben een heel ander geluid. Ander geluid. ik zo klink en in. Vind knopje uit. Wat een verschil. Ja, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin. eruit, het Ja, hoor. Erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin. eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, Als ik eruit, eruit, eruit, eruit, ik eruit, eruit, eruit, eruit, spelen, want eruit, eruit, ik eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, Erin eruit, erin eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, Wanneer ik niet kan slapen, dan doe ik het in mijn bed. In bed? Ik zit ook wel eens uren met mijn balpen op het Ja, ik wil het niet. Erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit. Nou, je hebt het gehoord, is laat. Erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit. ga nog sneller, let op. Als het een beetje duur vervelend gaat, ik ben mijn balpen spelen, balten maken, dan krijg je zo'n leuk geluid. Daar gaan we heel snel. Erin, eruit, erin, doe maar één. Daar gaan we mee. Daarin, daaruit, erin, daaruit, daaruit. En heb je helemaal gekend, Dus of ik het nou langzaam of snel of vlug. Dat maakt niet zoveel uit, dat knopje kom altijd terug. Erin, daaruit, erin, daaruit, erin, daaruit, erin, daaruit. En zal ik even een stukje in het Duits doen. In het Duits? De Rijn, daaruit, de Rijn, daaruit, de Rijn, daaruit, de Rijn, daaruit, de Rijn, daaruit, de daaruit. We gaan nog sneller, nog sneller. Anders is het mij te vervelen. Ga ik met mijn bal spelen wat te maken. Het is leuk geluid. dan gaan we hoor, heel snel. Erin, daaruit, erin. Er rijdt eruit, er rijdt eruit, er rijdt eruit, er rijdt eruit, er eruit, er rijdt eruit, er eruit, er rijdt eruit, er eruit, eruit, er eruit, eruit, er eruit, er eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit, eruit,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 Beste mensen, rond uw gesprekken af. Dat kunt u over een half uurtje weer voortzetten. We gaan beginnen met de tweede set van Café Chantal. Nou, ik begrijp dat het gezellig is om elkaar weer te zien. Het is per slotverrekening een maand geleden dat u elkaar weer hebt kunnen ontmoeten. En ik begrijp dat u nog veel tegen elkaar hebt te vertellen. Bijvoorbeeld ook hoe gezellig het is en zo. En hoe lekker warm. Um, maar we gaan even verder met uh, de tweede set, een half uurtje ongeveer. En dan mag u weer, gewoon weer verder. Dames en heren, hier staat uit leien uh, Marine Bakker. U hebt haar al eerder gezien. Maar um, wat u natuurlijk niet wist uh, van haar is dat ze ook tegenwoordig in een band uh, zingt. Zoals u weet is het gebruikelijk dat je als je boven de 40 bent, dat je dan in een uh, band gaat. Uh, dus dat is ook een vorm van uh, bezwering, denk ik. Uh, maar ook natuurlijk dat je dat altijd al hebt willen doen. Maar door carrière en dergelijke is het er niet van gekomen om echt in een band uh, te gaan zitten. Um, nou ja, het kunnen allerlei soorten bands zijn. Het kan natuurlijk een coverband zijn of een rockband. En um, Marijn die zit eigenlijk in een band die speelt alles uh, door elkaar. Zowel covers als rock en, en blues en zo. Um, en jullie hebben geloof ik nu al twee keer geoefend. Dus het is wel fantastisch. Ja, het gaat en, heel uh, goed. Ja. Maar ja, nou ja, niet helemaal. Oh. Het gaat niet helemaal goed. Maar het is wel hartstikke leuk. Alleen ja, er is. Ja, ik weet het ook niet zo goed hoe ik het nou aan moet pakken. Maar er is toch wel iets met, met een van de muzikanten. Die. Uh... Ja, nou ja, dat, ja dat, uh, dat zit ik er even over na te denken. Hoe ik dat, uh, hoe ik dat moet bespreken met hem. Jaap speelt gitaar, op zich geen bezwaar. Zijn aanslag is in orde en zijn timing is goed. Alleen een beetje lastig, dat Jaap heel standvastig bij de meeste melodieën de verkeerde noten doet. Ja, beste Jaap. Haal toch die bananen uit je oren. Het duurt nu al zo lang. Dat ik soms vergeet me deur nog aan te storen. Het gebeurt niet zo vaak. Maar soms zit onze Jaap. Met zijn stevige akkoorden plots per ongeluk raak. Dan denk je, hé, hey, dat valt weer mee. Maar Jaap heeft geen idee, want voor Jaap is eigenlijk alles wel oké. Okay. Ook al zit hij ernaast. Ook al zit hij ernaast. Ook al zit hij er helemaal naast. Jaap lacht en ik smelt. Ik heb het hem wel eens verteld. Oh, maar Jaap die vindt het goed zoals het gaat. Jaap heeft zo gezegd, een plank voor zijn plaat. Jaap, beste Jaap, haal die frikandel uit je oren. Potverdomme Jaap, dan beginnen we maar weer een keer van voren. Maar Jaap heeft de contacten en verstand van contracten. Jaap beheert de financiële kant van de zaak. Oké, okay, dan speelt hij klote keer op keer de foute noten. Iedereen heeft zo zijn eigen taak. Zo hebben we een drummer, die raakt bij elk nummer. Halverwege al het ritme en het tempo kwijt. Maar Jaap heeft twee busjes. En geeft mij heerlijke kusjes. Kom dan maar eens aan in deze moeilijke tijd. God, zij gedankt dat ik zo onafvolgbaar mooi kan zingen. Anders zou die band van ons natuurlijk nooit zo heftig kunnen zingen, Tjoebi, tjoebi, tjoebi, tjoebi, doebi, doebi, Joey, Joey, Joey, Joey, Joey. Nou, we hebben zes keer gerepeteerd hier in Horen en ik moet zeggen, het valt me alles mee. Het is echt enorm, enorm goed. Enorm goed. Ja, en dan krijgen we nou uh, een echte beginner. Het is altijd leuk van uh, Café Chantal dat, uh, dat je hier wat ervaring uh, kan opdoen in het, uh, het uh, voorpubliek uh, zingen. Uh, Marielle. Marielle, wat ik leuk van jou vind is... Uh, ja. uh, je, je zingt, gaat het? Moet ik de microfoon? Ja, gaat goed. Ja, gaat goed. Is dat je altijd zo positief bent. En ja, uh, ja ook voor je vrienden. En ik hoor je eigenlijk nooit klagen. Dus het is... Uh, zo hoort het eigenlijk ook. Uh, ja. Je moet zou eigenlijk iedereen... iedereen moeten doen, toch? Ja, zo iedereen, je zou ja. um, iedereen in haar en zijn waarde moeten laten. Ja. Ik had dus een vriendin, die mij die kon goed plannen. Die liep altijd met lijsten, met schema's rond te rennen. Die had niet één agenda, ze had er minstens tien. Stond nergens van te kijken, want ze had het al voorzien. Een hele leuke meid en op alles voorbereid. Vlak voor ze naar het altaar liep, als mooie jonge bruid. Had ze de brochure over echtscheiding al uit. Nooit is zoiets bij een toeval, of zomaar onverwacht. Zij wist al wie de dader was, voordat ze werd verkracht. Daradadai, daradadai, een hele leuke meid en op alles voorbereid. Zij was echt zo'n type, dat vraagt dan met de paas... Hoe doen we het dit jaar met Sinterklaas? En is het Sinterklaas, de bakjesavond gaat beginnen Had die vriendin de paashazen al binnen? Je kent ze wel, die vrouwen, tot jaren na hun dood Ligt een hele vriezer vol met brood Die vriendin, die werkt het liefst zes maanden van tevoren Dus toen haar eerste kind drie maanden eerder werd geboren Bleek ze alweer zwanger van een volgend embryo? Ik kan het ook niet volgen, maar zij plande dat dan zo. Een hele leuke meid en op alles voorbereid. Alles strak geregeld, everything under control. Vloog ze op en neer naar Londen, stond ze toch op tijd bij school. Ik ging een keer een weekendje met haar naar de Ardennen. Had ze de aanzichtkaart al af, had ze thuis al zitten pennen. la da da da da da da Een hele leuke meid en op alles voorbereid. Maar wat ze niet voorzien had, was haar val in het ravijn. Pido pido pido pido En het zal in het hiernamaals, en dat is dan weer fijn. Voortaan tot in de puntjes, voortaan tot in de puntjes, voortaan tot in de puntjes. Op en op geregeld zijn. -da -dai, dai, -dun -dun -dun -dai. Een hele leuke meid. Oké, okay, Erika. In de pauze werd uh, uh, gevraagd uh, van, ja, uh, mensen zeiden van wij komen hier voor afscheid en dood. En ik heb nu al vier keer gelachen. Dat valt me zwaar tegen. Nou, dat uh, komt dan goed uit, want uh, hier gaan we weer met uh, Erika uh, Nannings. Er komt een dag dat ik zal sterven in mijn slaap of heel bewust. Dan word ik naar mijn graf gebracht. Er komt een steen dat ik daar rust. En om het kerkhof groeien bomen, zo komt er toch een nieuw begin. Want ik voed ze met mijn lichaam, elke boom. Daar zit ik in. En op een dag komt er een kerel en die haalt die bomen neer om er planken van te maken. Ik keer als plank op aarde weer, van planken kan je heel veel maken. Ik vraag me af wat ik dan word. Een steinwee, het concertgebouw, een bed, een bank, een uithangboord. Ik heb daarover nagedacht wat ik dan word. En ik heb een idee, ja, ik zie je toch vrij somber in. Ik word een kastje van Ikea. Annie Schmid werd, werd vast een woonboot en Melly Monroe hemelbed. Fortuin wordt een sigarenkist, Eddie Walli autoped. Reven wordt Maria beeld en toongesteld in kerken en musea. Wolkers wordt een contrabas en ik een kastje van Ikea. Ik zal wel weer een IKEA-kastje zijn. Met al ro oh, met rotzooi volgestouwd sta ik dan in je kamer. Ik zal wel weer een IKEA-kastje zijn. Je denkt nog, wat een prachtig nieuw begin. Maar na een jaar, dan stoort ik in. Nou ja, ik heb een Ikea kastje en dat, dat staat. Nou, ja, nee, dat heb ik uh, staat niet meer. Um, Samir, um, nu we toch bezig zijn, wil jij ook? Oké. Okay. Laten en heren, Samir uh, Bashara. Um, u kent hem wel, heeft een tweedehands uh, kledingwinkel op het uh, Glop. Jongens, dit is het singer-songwriter blokje, dat begrijp je wel, hè? Samir Bashara. Is een Doosnee Hollander kosmopoliet En in Duits een hele piet en erudiet Loopt kortom de verheffing van ons volk als een tiet ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Staan Israël en Palestina kiet. Is baal de Leeuw een fanatieke islamiet? Rookt Rutte s'avonds laat een vette joint van Nederwiet? Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Denk je dat de paus ooit nog een keertje van een berg afskiet? Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Is een zelfmoordenaar een zielepiet? Gaat Unilever dit jaar nog failliet? Heeft een gemiddeld kamerlid meer hersens dan een graspakiet? Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Wordt dit gekreun vanavond uitgeroepen tot het mooiste lied. Ik denk dat ik wel zeker weet van niet. Zo, dames en heren. Het is weer tijd voor... Uh... Goud van oud. En nou, goud van oud. Uh, ja, het oude, de oude zijn er al en nu nog het goud. Uh, u kent het wel als een van de allermooiste Nederlandse uh, liedjes. Ik ben heel blij dat jullie het uh, willen vertolken.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 Vluchten kan niet meer. In de nacht verschijnen zweetpareltjes en ook Venus krijgt mankementen. Godzakker ligt er droogjes bij in haar laatste lente. Vluchten kan niet meer, Ik zou niet weten waar. Vrijen kan nog wel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 het heeft geen enkele zin Bevruchten kan niet meer Ik zou niet weten waarin Hoe ver moet je gaan? In Sonja of Frank Of in liposuctie In botox of in lift Of in reconstructie In boerka of sluier We zijn uitproductie Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Uit de schoot vloeit de laatste ijsel. Dan zijn alle laatste dans en alles wat er overblijft is een sluitspier uit balans. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar.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 Mmm. Wat dat betreft heb ik echt met jullie te doen. Want ja, bij mij werkt het allemaal nog wel. Uh, Oké, okay, we gaan even... Ik heb echt zin in iets vrolijks. Uh, even kijken, wie vragen we daarvoor? Nee. Oh nee. Nee. Ja, Helene Butijn! Is die, is die wel lager? Ja, is die wel lager ook? zou nagaan uh, Oh, ik dacht dat. Uh, maar het is toch een heel gezellig lied, of niet? natuurlijk. Oh. Nou, ik wil toch uh, wel zo proberen. Ik wil toch wel zo proberen. Want ik, ik, zie het, ik vind dat het ook een beetje hups moet zijn. Nou, ik niet. Ja? Oké. Okay. Nee. Oké, okay. goed. Ik doe het toch. Kijk toch naar ons Nederland, te veel, te vet, te dik. Kijk toch naar ons vaderland, ze zien eruit als ik. Miljoenen kilo's mensenvlees en oh, wat zijn we druk. We eten en we drinken, maar we zuipen ons nog stuk. Maar, maar laten we nou eerlijk zijn, dat is toch echt te dol. Laten we nou eerlijk zijn, het land is veel te vol. Dus moeten er wat mensen uit... Maar dat geeft veel gezeur. Dan kies je ze op geloof of geld, geaardheid of op kleur. Nee, laat het maar een ziekte zijn. Een virus dat is blind. Dat kijkt niet of je arm bent of rijk of nicht of kind. Een hele fijne vogelgriep, ja laat die nou maar komen. Een hele fijne vogelgriep, daar mag ik graag van dromen. Een hele fijne vogelgriep, die moet het dan maar doen. Een hele fijne vogelgriep, die pakt er tien miljoen. <lacht> Naar ons vaderland De auto's op een rij Kijk eens naar ons Nederland Er kan echt niks meer bij We doen de kilo's mensen, vlees En oh wat zijn we druk We sluiten en we drinken maar En we zuipen ons nog stuk Maar laten we nou eerlijk zijn Dat is toch echt dol Laten we nou eerlijk zijn Het land is veel te vol Maar dat gaat zomaar niet dat heb ik wel geleerd. Um, check, check. Dus voor je discrimineert, nee, laat het maar een virus zijn. Die kan dat echt wel aan. Een virus vraagt je past voor het niet, laat die zijn gang, maar gaan allemaal een hele. Dat die nou maar komen, een hele fijne vogel. Daar mag ik graag van dromen, graag van dromen. Een hele, laat die het nou maar doen, laat die het nou maar doen. Een hele fijne, die pakt 10 miljoen, pakt er 10 miljoen. De vogelgriep pakt 10 miljoen, die kans is best wel groot. Een heel klein clubje blijft nog maar. De rest is lekker dood. Maar wie pakt het virus eerst? En het is je eigen schuld. Het virus pakt als eerste die dit lied heeft meegebruld Allemaal! Een hele Ja, laat die nou maar komen. Nou, maar... Een hele, daar mag ik graag van dromen, daar mag ik graag van dromen. Een hele, laat die het nou maar doen, laat die het nou maar doen. Een hele fijne vogel geeft die pakte tien miljoen. Nou, we zijn aan het laatste nummer gekomen. Um u kunt de liedjes die u leukste vond nog een keertje beluisteren op Radio 501. En dat is zondagmiddag 4 maart van 2 tot 4 Café Chantan op Radio 501. Dat moet je via de website doen, hè? Uh, www.radio501.nl En uh, dus, de Chantal's worden altijd opgenomen. Kan je nog eens iets naluisteren? Dames en heren, ze hebben net hun eerste langspeelplaat uit. En ik vond geweldig uh, dat ze uh, wilden komen. Want het is tegenwoordig enorm hot om uh, weer een langspeelplaat te maken. Uh, eigenlijk is het in dit geval ook wel weer goed, want vrijwel niemand heeft meer een pick-up. Uh, uh, maar, want hier uh, zijn ze dan de G-spots. Ze waren ontzettend duur, dus enorm groot applaus alsjeblieft. echt zo die gaat, dames. Ja, als, als jij dat zegt, dan, uh, dan doen we dat. Oké. Okay. Ik volg hem, ik volg hem, ik volg hem. Hij met hem voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig. Steeds was ik op zoek, bleef ik zoeken naar de ware weg. Ik was stuurloos en zonder tracé, ik dreef maar wat reed, maar wat mee, geen idee. Ik keek om me heen, was er iemand die mij helpen kon? In godsnaam waar moest ik naartoe? Mijn held, mijn held, voor altijd en voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig. Maar toen vond ik hem, vond ik hem. hij is feilloos en hij vindt mijn pad. Voor hem is er geen. voor eeuwig voor eeuwig voor eeuwig hij leidt mij de weg. Leid de weg mijn bestemming zit zo diep in hem ik raak nooit meer echt van de kaart geen oorlog. Vaart. Ga rechts hoor, ga rechts door, ga rechts door. Die meter nog, dan links af, dan links af, dan links af. U naar uw bestemming, bestemming, bestemming. Rotonde, ga nu rechtdoor, Ga rechtdoor, ga rechtdoor. Ik kom al, ja, ik kom al, ik kom al, ik kom al. Voor al, altijd en voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig. Voor De stemming bereikt. De G-spots van hun eerste langspeelplaat. De Café Chantant is allemaal graag even op stage. Dames en heren, wilt u meedoen met Café Chantant? Dat kan. Dan kijk je eventjes op de website, caféchantant.com. NL. En dan uh, er staat mijn uh, e-mailadres en dan meld je je gewoon aan. En dan gaan we een keer in de studio oefenen. Het gaat om, uh, vandaag was een weliswaar luisterliedjesmiddag. Maar het gaat doorgaans om pittige liedjes. Pittige liedjes met een twist. goede Nederlandse teksten, je mag ze zelf schrijven. Je kan ze coveren van je favoriete artiesten. En misschien eerst daar sta je dan ook op het podium. Van Café chantal Elke derde zondagmiddag van de maand. Ik wil graag bedanken, Café JP Koen. En, en natuurlijk niet onbelangrijk, onze Kassameisjes. En onze geluidsjongens, Jan Dekker of wel, Emmanuel van de Ven en Jur. En in de sneltrein vaart op een lekkere beat. Hier is maar één bakker uit Leiden Mooie, vind je ze niet. Marielle die komt niet van heel ver weg, want ze komt helaas, nou ja, heel vlakbij, uit de kersenboogart. Dat is tenminste, voel je vrij. Ik zeg het nog maar een keer, dit wordt een hele grote ster. En ik zeg, um, I love her, her. Marielle Hoogland. Uh, Helene Butijn. Je bent zo fijn. Zuster Maartje Brand, voor jou zet ik iedereen aan de kant. Oh, cool. Zuster Erika uit de Beemster is... Ja. Deemster. Deemster. Uh, ja, Erika Nannings. Cora Lieshout, je weet toch dat ik van je hou. Cora Lieshout. Ja, ja, ja. Helen, voor jou wil ik wel de Hel-in. Helen van Wessel. Samir Bashara. Ja! Ik wou zeggen tegen jou, zeg ik jou nooit nee, maar altijd ja. En hier hebben we Yvonne van Diepen. Wat zong je prachtig, dat noem ik geen piepen. Um, um, Andries is uh, uh, heel knap, maar niet dom, en hij speelt fantastisch op zijn kargon. Ja! Uh, ben Beemster is een fantastische uh, timmerman. Uh, het is ook bijzonder dat hij zo prachtig zingen kan. Jur, wat word jij al een grote fan? Ik ben ontzettend blij dat ik jou kent. Jan Dekker zelf is een loeder, maar hoe komt hij dan aan zo'n lieve moeder? Ja. Iedereen, gehad, hè? Ja. Iedereen oh, gaat, hè? Iedereen gaat? Oh, right. Fico. Fico, Fico. En natuurlijk Feiko de Leeuw. En uh, ja, wat kan ik. Oh, een we, een we, grote schreeuw. <laughs> ho, ho, ho, ho, ho, wat zei je? Geef hem gewoon een grote schreeuw. Oh, ik dacht een geel. Geef hem gauw een grote schreeuw. Oh. Ja. In het café Chantal, café Chantal, daar krijg je bij een bekje, een pretje en een vetje. In het café Chantal, café Chantal, daar heeft u voor een kip, de hele middag ziek. Daar heeft je voor een kip, de hele middag Dit is radio 501, is is radio vrij, nooit. Jullie allemaal heel erg bedankt, tot de volgende derde zondag. Was de live registratie van Café Chantant van 19 februari 2012. Dit was de zesde aflevering van Café Chantant van dit seizoen 2011-2012. Alle informatie over Café Chantal kun je vinden op hun website www.caféchantant.nl. En Café Chantal is ook te vinden op Facebook. De eerstvolgende Café Chantal is op zondagmiddag. Uh, ...18 maart 2012 in Café J.P. Koen aan de Veemarkt in Hoorn. En dan is Radio 501 er ook weer bij. Uh, de aanvang is middags om 4 uur en de deur is open om 3 uur. Radio 501 maakt dan weer een live registratie... ...en die is dan weer te horen op Radio 501 op zondagmiddag 25 maart 2012... ...van 2 tot 4. Dus schrijf het alvast maar even in je agenda... Café Chantan op Radio 511 op een zondagmiddag, 25 maart 2012, van 2 tot 4. Dit keer is het op 25 maart, omdat Radio 511 in het weekend van 1 april een marathon uitzending heeft. wegens hun driejarig bestaan. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Vanuit de hoofdstad van west friesland dit is Radio 511.